Goedenavond, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam is de februaristaking herdacht. Vandaag, precies 80 jaar geleden, legden 10.000 Amsterdammers het werk neer... en demonstreerden ze tegen de Duitse bezetting. Het was het enige openlijke protest tegen de jodenvervolging in Europa. Je hoort burgemeester Halsema. Wie naar de stakers, hun kinderen en kleinkinderen luistert... hoort de boodschap van waakzaamheid en van hoop opkomen voor tegen antisemitisme en racisme. En dat is onverminderd noodzakelijk. Tijdens de holocaust kwamen meer dan 100.000 joden uit Nederland om in concentratie- en vernietigingskampen van Nazi-Duitsland. Een matroos heeft 14 uur rondgedobberd in de grote oceaan. De man was aan het werk op een vrachtschip toen hij s'nachts een luchtje ging scheppen en overboord sloeg. Het lukte hem om naar een verdwaalde vissersboei te zwemmen en zich daaraan vast te klampen. Pas de volgende ochtend hadden collega's door dat hij weg was en gingen ze naar hem op zoek. Het gaat naar omstandigheden goed met de man. In België ga je op straat niet zo snel meer zwaar bewapende militairen zien. Sinds de aanslagen zes jaar geleden lopen de militairen op verschillende plekken rond. Maar dat is volgens de minister niet meer nodig. In plaats daarvan gaan agenten de boel bewaken. Jongeren in Hengelo hebben de boel kort en klein geslagen. En deze agent die stond erbij en keek ernaar. Ja, wij gaan hier de boel helemaal slopen. Dit is jeugdagent Lotte. Ze kwam op het idee toen ze de avondklok zag. Toen kwamen de rellen en toen dacht ik van, oké, okay, ze hebben dus behoefte om de boel te slopen. En ik heb liever dat ze hier de boel slopen waar het mag. Met spullen waarvan het kan, zodat ze andere mensen niet wat last zijn. Deze jongen mocht ook een middagje kasten, stoelen en oude computerschermen kapot meppen. En dat kan hij iedereen aanraden. We gingen rellen hier binnen op een legale manier. Ja, blijf zo doorgaan, blijf dit doen nodig meer kinderen uit en uh, dat komt helemaal goed. En agent Lotte die moest zelf ook nog wat agressie kwijt. Nee, ik wil in ieder geval de jeugd uh, de mogelijkheid geven om lekker lastig gaan, Maar ik heb stiekem al een badje uh, kapot gemaakt. Het weer. Vanavond kan in het zuidoosten wat regen vallen. Morgen wordt het weer droog. In het noordwesten is de meeste zon te zien. En het is een stuk minder zacht. Maximaal 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Control. 6.9 ZFN One by one, your dreams are drowning. Why you stand and watch the waters flow? Nothing's clear, it's so confusing. Intuition's left you, there's no one left to turn. En de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vaccins voor nieuwe varianten van het coronavirus hoeven minder onderzoeken te doorlopen om in Europees verband te worden goedgekeurd. Het moet wel gaan om een aanpassing van een vaccin dat al op de markt is, zegt het college ter beoordeling van geneesmiddelen. De zorg voor reguliere patiënten wordt steeds verder opgeschaald, zegt de zorgautoriteit. Het aantal operaties ligt hier op een normaal niveau. Wel zijn er nog grote regionale verschillen. De Zuid-Afrikaanse atlete Casta Semenya stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze wil niet meer verplicht hormoonremmers slikken om mee te mogen doen aan internationale wedstrijden. Semenya is geboren met het XI-chromosoom, waardoor ze drie zoveel testosteron aanmaakt als andere vrouwen. Het weer vanavond in het zuiden wat regen, vannacht weer droog bij 2 tot 7 graden. In de loop van morgen vrij zonnig bij een graad of 10. Het eerste blokje, daar hoef ik eh, verder geen uitleg over te geven. Diana Ross met uh, Love Hangover. maar heeft al een uh, behoorlijke carrière achter de rug als het uh, gaat om haar muzikale carrière. Um, Supremes kennen we wel. Uh. Natuurlijk ook Polly Carmen voor de, de wat doorgewinterde R&B-fans... die ook nog wel eens in de midden jaren tachtig een discotheekje bezochten... En Polly Carmen was eigenlijk een van de mensen van Champagne. Die hadden ooit nog eens een keer een hit met H.O. En daar was Polly Carmen toevallig de frontman van. En deze dame heeft ook een verleden in een grote damesgroep. Want die waren toch ook... Voulez-vous avec moi was een van de hits van La Belle. En Nona Hendricks was een van de dames die deel uitmaakte van die damesgroep. Samen met uh, Patty LaBelle. Uh, dat kan ook niet anders, want dat was de naamgever van de, van de, uh, van de vrouwengroep. En ja, Nona Hendrix uh, dacht ook op een gegeven moment... weet je wat, ik uh, kan ook nog wel op uh, het solopad gaan. En dat heeft ze uiteindelijk ook gedaan. En in de jaren 80, een beetje aan het eind, 87... toen ontmoetten ze een producers-duo. Die waren er toch ook niet vies van een aantal grote hits. Ze hebben gewerkt met Janet Jackson, uh, de SOS-band... En ze komen voort uit uh, The Time. Ze hebben dus uh, onder de vleugels van de Heer Prins uh, gezeten. Ja, en uh, Jimmy Jam en Terry Lewis waren toch al verantwoordelijk voor wat uh, grote R&B-hits uh, in de jaren 80. En dus ook uh, eentje van uh, deze makelij van Nona Hendrix met Why Should I Cry. Ik had er nog een half uurtje over, dus ik denk, ach, weet je wat? Gooi er nog eens een paar van die uh, oude danceclassics... dance classics. Tussendoor, maar aan alle leuke dingen komt een eind. Want uh, straks om 7 uur gaat er weer een alternatief FM uh, plaatsvinden. Dat is een extraatje, extra uur, omdat we nog een uh, aantal dingen... die toch nog even gedraaid moeten worden. Ja, en uh, daarna hebben we om 8 uur 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Wat ik niet in beetje uh, gelukkig uh, hoef te doen. Want ik heb uh, de hulp van Jip Richter. Allemaal dus. En dat is vanaf 8 uur. Nou, als we het toch een beetje over uh, wat hele leuke dingen hebben uit uh, de jaren 80 met uh, RB, is dit ook wel eentje. Loose hands en slow down.